Bismillah rahman rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Al-Salaatu wa Salamu ala Ashraf al-Anbiya'i wal-Mursaleen Nabiya'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ook ik verwelkom al jami'a Iedereen die aanwezig is En die zijn moeite heeft genomen Om aanwezig te zijn Bij zulke bijeenkomsten En de beste onder de bijeenkomsten Zijn de bijeenkomsten waar Allah subhanahu wa ta'ala wordt geprezen, wordt herdacht. En ze worden ook de tuinen van het paradijs genoemd. De tuinen van het paradijs in het wereldse zijn die bijeenkomsten waar Allah wordt genoemd. En waar de islamitische kennis wordt vergaard. Dus wanneer wij ons bevinden in een van de beste bijeenkomsten... ...dan moet dit ons aanzetten dat we altijd proberen om aanwezig te zijn bij zulke bijeenkomsten. Je hebt verschillende uitgelegenheden. Maar dus van al die uitgelegenheden is zo'n bijeenkomst... ...de beste bijeenkomst waar jij aanwezig kan en kunt zijn. En zoals we alle weten is datgene wat in het wereldzet meestelt, is het bereiken van de lange en eeuwige verblijfplaats in het paradijs. En deze bijeenkomsten zijn een middel voor jou, om dichter bij het eeuwige geluk te komen. En wij als moslims moeten nog meer... Het waarderen dat we door Allah subhanahu wa taala de Heer der Werelden ons heeft geleid naar datgene wat het beste is. Allah taala zegt: Inna al Qur'an yahdi lil akwam. Voorwaar deze Koran, die leidt naar het beste. En Allah Ta'ala heeft de laatste der boodschappers gestuurd en de laatste religie aan hem geopenbaard om deze boven de andere religies te doen laten overwinnen. Vandaar dat Allah Ta'ala zegt Hij, Allah Ta'ala heeft de boodschapper met leiding en wijsheid gestuurd. Opdat het de overige en andere religies zal overwinnen. kalimatu kelimet waarabbike wa adla. En de Heer en de woorden van jouw Heer. Die zullen overwinnen. In rechtvaardigheid en waarheid. Datgene wat, de, wat ons soms verbaast is dat mensen zich schamen voor hun moslim identiteit. Denk maar aan school. Denk maar aan werk. Denk maar wanneer je je bevindt in een gezelschap dat mensen religie of de islam niet liefhebben, dan zien wij heel veel mensen struggelen met hun identiteit. En proberen op alle manieren te vermijden dat het merkbaar is dat hij moslim is. Hij schaamt zich voor zijn eigen identiteit dat hij een moslim is. En dit, terwijl de islam als laatste de religies is gezonden. En volledig in rechtvaardigheid heeft gehandeld boven de overige en andere religies. Maar, hoe minder wij ons geloof praktiseren... Des te minder dat zichtbaar is op het veld. Des te minder dat zichtbaar is bij de overige, bij de, de niet-moslims. Vandaar dat in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze kenmerken heel zichtbaar waren. En iedereen wist dat de islam de perfecte religie is en was. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: Khairun nasi qarni, thumma ثُمَّ الَّذِينَ hem Voorwaar de beste mensen bevinden zich in mijn generatie. Vervolgens degenen die na hen kwamen, vervolgens degenen die na hen komen. Wat deden deze generaties verwezenlijken en laten zien dat de islam perfecte religie is voor de mensheid. Maar nu het geval is dat weinig Mensen goed geïnformeerd zijn over hun eigen geloof. zal dat minder kenbaar zijn. bij de anderen. Vandaar. dat sommigen zich schamen voor hun eigen moslimidentiteit. Terwijl jij. juist. met. volledige zelfvertrouwen. kan lopen. en gaan waar je wilt. En jouw hoofd omhoog. Als moslim zijnde. Waarom? Omdat je je nergens voor moet schamen. Je niet moet schamen dat de islam gekozen is als laatste der religies. Dat het kamel bevat. Het is compleet. En datgene wat compleet is, heeft geen naks, Heeft geen tekortkomingen. Daarom zijn Allah's woorden... Al-yawme to lekum dienakum. Voorwaar vandaag heb ik jullie religie vervolmaakt. En datgene zoals de geleerden zeggen... Datgene wat dien was in de tijd van de profeet Mohammed... Dat zal ook de dien zijn op de, de laatste dag. En er is niets van het goede behalve dat de profeet ons heeft bericht. En niets van het slechte behalve dat hij ons daarvoor heeft gewaarschuwd. Deze religie is gekomen door rechtvaardig te zijn in alle opzichten en alle aspecten en verbiedt in alle tijden onrecht. Inna Allah, yamurukum biladil. Inna Allah, yamur biladil wal-ihssan wal-itaizil qurbah. Of terwijl Allah Ta'ala beveelt rechtvaardigheid. En in een andere vers zegt. Wees rechtvaardig, want dat is dichtbij Gods vrees. Rechtvaardigheid tegenover de ouders. Rechtvaardigheid tegenover de buren. Rechtvaardigheid tegenover dieren. Zelfs dat is genoemd. Degene die een dier onrechtmatig behandelt in de islam, die is zondig. En Allahs toorn daalt op deze persoon. Laat staan dat iemand een mens onrecht aandoet. En het bloed, daar is de islam mee gekomen om het volledig in acht te houden en beschermd. Zelfs van een niet-moslim wordt het bloed beschermd. Zelfs hun krijgen bescherming. En dat kent geen één religie behalve de islam. Vandaar dat de woorden van de profeet sallallahu alaihi wa zegt. Man mu'ahida, lem yarah raihata al jannah, wa وَإِنَّ رِيحَهُ يُوْجَدُ مِنْ مَصِيرِهِ كَذَا وَكَذَا أو مَصِيرِ كَذَا وَكَذَا أو في رواية أربعين عاما Degene die een Mu'ahid Mu'ahid is iemand die niet moslim is Maar hij treedt de landen van de islam binnen En hij wil veiligheid Hij krijgt deze veiligheid door bepaalde schenkgeld dat hij afgeeft. Maar dan komt volledige veiligheid hem toe. En bescherming. En degene die zo iemand vermoordt. Hij zal het paradijs niet ruiken. Al zijn geuren zijn te ruiken van veertig jaar afstand. Dus daarmee is de islam gekomen. Onrecht wordt in alle bestrijden. ...en wordt nooit goedgekeurd. Daarom zegt ook de profeet... ...sallallahu alaihi wasallam in een andere hadith... ...ittakud... ...ittakud ...fa inna zulma zulumaat... ...yawmal Vreest onrecht. Vreest onrecht. Want onrecht zal... ...in het hiernamaals veelmalen ...veel malen erger zijn. Verschillende vormen van onrecht... ...zullen voor jou in rekening staan... En ook zegt de Profeet sallallahu alayhi wasallam: sallam in andere hadith: واتقي دعوه المظلوم فانه lees بينه وبين haar En vreest voor de smeekbeden van onrecht, van degene die onrecht wordt aangedaan. Want er bevindt zich geen sluier tussen hem, degene die onrecht is aangedaan. En dat Allah deze smeekbeden accepteert. Oftewel, wanneer jij iemand onrecht aandoet. Al is het geen moslim. En hij zegt: Oh Allah, straft hem. Wees dan gewaarschuwd, want je zal worden gestraft. Als Allah dat wil. En ook is de islam gekomen met duidelijke boodschap: argumenteren. Qul burhanakum kuntum Zeg, brengt jullie bewijzen als jullie de waarheid spreken. Dus deze waarheden en deze argumenten, daarmee winnen wij zielen. En niet omdat wij opeisen door middel van onrecht en tyrannies, dat wij mensen lokken naar ons geloof. Nee, er is geen dwang in de godsdienst. Er is geen dwang in de godsdienst. Maar degene die na de bewijzen zijn gekomen. en de boodschap heeft ingezien. en niet wilt geloven. zijn oordeel is bij Allah. We zeggen niet. je hebt goed gekozen als je niet hebt geloofd. In principe moet hij geloven, want de bewijzen zijn duidelijk. De bewijzen zijn duidelijk in het uitnodigen van de mensen. om hun Heer te kennen via de Koran, als ook via de sunnah. Ook heeft de islam grote hechtenis gebracht, en gegeven aan hygiëne. Hygiëne. Dat je het gebed niet mag aanschouwen, als er iets op jouw kleding, of om jou heen, van onviezigheden on, on aanwezig zijn, of viezigheden, of rein, on, reinheden. En zelfs dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, toen hij twee graven voorbij liep. En hij zei: Deze twee worden bestraft, maar niet voor iets groots. Oftewel niet in de ogen van de mensen als de grote zonde, terwijl het een grote zonde is. En een van hen, ka'ne la'yestetirom in een bowl. Een van hen, die wanneer hij plaste. Niet keek of dat op zijn kleding of op zijn lichaam kwam. Wat gebeurt er? Zo zal hij het gebed aanschouwen. Zo zal hij bidden met die viezigheden. En Allah accepteert niet zo'n gebed. Ook heeft de islam duidelijk leidraad gegeven voor de vrouw als het gaat om hygiëne. Dat de man geen geslachtsgemeenschap mag hebben wanneer zij haar periode heeft en niet zoals bij andere volkeren en andere gemeenschappen. Dat de vrouw daarmee geconfronteerd wordt. Of zelfs pijn heeft. Of zelfs akramakumullah het bloed te zien is. Nee, de islam heeft duidelijke richtlijn gegeven. En de Koran en de sunnah hebben hierover gesproken. Ook is de Koran en de sunnah gekomen, de islam... Alles is te refereren. Vandaar dat Allah Ta'ala zei over de Koran En hij noemde het als tibjana li kulli Shei. Verduidelijking voor alle zaken. Hoe mooi is het dat jij een vraagstuk hebt binnen de islam. En dat wij kunnen refereren naar bronnen die 1400 jaar, zijn, 1400 jaar geleden zijn geopenbaard. Oftewel er is een duidelijke ketting. Die doorgaat tot de profeet en de openbaring die zo lang geleden heeft plaatsgevonden. Dat een moslim de profeet kan volgen in alles. Hoe hij at, hoe hij dronk, hoe hij zat, hoe hij liep, hoe hij lachte, hoe hij boos werd, hoe hij genade had. Alles is terug te vinden in zijn leven bundel. Oftewel in zijn overleveringen. Dus is het dan nodig dat wij ons schamen voor ons geloof? Allah Ta'ala zegt: Wa lillahi l'izatu wa lirasoolihi wa Voorwaar, de zegenschap en de eer komt toe aan Allah, aan de profeet en aan de gelovigen. Maar, als dit ontbreekt bij de moslim, oftewel, hij is onachtzaam, hij is onwetend over zijn perfecte geloof, waarmee hij, begunstigd is, maar alles op zijn laat, dan zijn de kwaliteiten, dan zijn de mu'athiraat, de reacties, zwak. En dan ga je schamen voor je eigen geloof. Deze inleiding vond ik passend, alvorens wij met onze gebruikelijke les doorgaan, omdat het circuleert op kranten, op tv, dat heel veel mensen zich schamen om de waarheid te verkondigen, denkende dat dit de harten zal winnen, of denkende dat dit een soepele manier is van praktiseren. Of denkende dat dit de weg is hoe hij Allah dient te aanbieden. Oftewel dat hij bepaalde zaken van het geloof nalaat. Alleen omdat hij zich schaamt. Terwijl hij niet weet dat deze geloof geen enkele naks heeft. Geen enkele tekortkoming. Schaam je dus niet om de boodschap voor zover je dat kan te verkondigen. Want deze boodschap is maar één boodschap die de laatste der boodschappen is. En dat is de islam die vervolmaakt is en die duidelijk is. En die de laatste der religies is waar Allah subhanahu wa ta'ala geen andere religie accepteert behalve de islam. Allah ta'ala zegt: Inna het diene عند Allahi islam. Voorwaar Allah accepteert slechts de islam. Nadat de boodschap is gekomen en de profeet is gekomen tot de mensen. Accepteert Allah slechts de islam. Onze lessen zoals sommigen bekend zijn. En velen dus vandaag ook niet. Gaat over deze... Fundamenten in het kort die wij net hebben geschetst. Het kennen van de profeet. Het kennen van de religie. En het kennen van jouw heer. En vorige week. Datgene wat we als laatst hebben genoemd. Is dat. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. De laatste der boodschappers is. En zijn boodschap. Oftewel. Het volgen van zijn boodschap. Is een verplichting voor elke moslim. En toen hadden we gezegd dat het heel erg gevaarlijk is dat iemand niet de weg bewandelt van de profeet. Allah Ta'ala zegt Laat degene uitkijken dat zij niet worden beproefd wanneer zij de profeet niet volgen in zijn bevelen. Dat zij niet vervallen in zonde, of dat zij niet worden gestraft in grote zonde, of dat zij niet worden gestraft met grote bestraffing. Allah Ta'ala zegt, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ en degene die de profeet laat, en degene die de profeet niet wil volgen, nadat hem de duidelijke bewijzen zijn gegeven, en een andere weg volgt van de gelovigen, wij laten hem op deze weg, op die dwalende weg, omdat hij er zelf voor heeft gekozen. Ook zegt Allah Ta'ala, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدَ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا En degene die Allah ongehoorzaam is, en de profeet, voorwaar, die is in klaar, klaarblijkelijke, duidelijke dwaling. Heel erg afgedwaald. En zie het voorbeeld ook dat gegeven is, als bewijs dat wij de profeet moeten volgen Moosa alayhi salam oftewel soms aangeduid als bij mensen die er niet bekend zijn Mozes Moosa had een broer en die was ook een profeet hoe heette hij hoe heette de broer van Moosa Moosa was een profeet hij had een broer hoe heette hij Ha, Haroon Hij heeft ha, een broer Hij ha, heette Haroun, achi. Achie Moose a.s. was gezonden Naar een grote Onrecht Onrechtpleger Wie was deze persoon? Pharaoh. Hoe? Faroon of Pharaoh. Deze Pharaoh Of Faroo had slechts één ding te doen. Geloven in de komst van Musa en hem volgen. Oftewel, overgeven aan Allah en hem aanbidden en de profeetschap van Musa volgen. Niks meer, niks minder. Maar Fir'aun, zoals ik zei, was een hele strenge, hoogmoedige persoon. Die zei zelfs, tegen zijn mensen, dat hij hun Heer is. Toen Moesah kwam met de boodschap, maakte hij hem bang. Hun eigen, zijn eigen volk, ging hij angst inboezemen. En hij zei, ik ben jullie Heer, de Allerhoogste. Dat is wat Fir'aun tegen zijn volk zei. En hij zei ook, de rivieren die, die stroomden... Hij zei Dit zijn mijn rivieren. Die stromen met mijn bevel. Of terwijl, hij beweerde zelfs dat hij God was. En dat hij beschikte over de bevelen in het heelal. Dus Moesah die kwam en hij zei, "Hou daarmee op. Doe mensen geen onrecht aan gelooft in de boodschap die Allah heeft gezonden aan mij, volgt mij. En hij deed dit niet. Maar hij zei zelfs, سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَضِيمٌ Hij zei, ik zal hun zonen en hun kinderen vermoorden. Degene die Moosa willen volgen, ik zal hun vermoorden. ...vermoorden. En ook hun vrouw zal ik verkrachten. Dat is waarmee hij gedreigd heeft. Maar Allah Ta'ala... ...heeft het niet zo ver laten gebeuren... ...dat Musa vermoord zou worden met zijn volgelingen. Maar wat gebeurde er? Hij werd opgedragen om te vluchten... ...met zijn volgelingen moest hij... Het land verlaten. En jullie kennen, of meesten van jullie kennen ook het verhaal hoe dat ging. En dit is een verhaal met heel veel wonderen. Moesah die werd opgedragen om samen met zijn volgelingen te vluchten. En langs een, een zee te passeren toen hij daar aankwam, heeft Allah Ta'ala de zee gespleten. De zee gespleten. In tweeën. Waarom? Zodat Moosa met zijn volgelingen kan passeren. Dat is nu dat je ergens de Rijn, of van de grotere rivieren, dat je opeens kan passeren. Twee zeeën werden, en je kan passeren, moet je je voorstellen. Maar dat is voor Allah Ta'ala niet moeilijk. Dus Moosa alayhi salam, die was met zijn volk, en zijn volgelingen, totdat zij dachten, want ze zagen hun aankomen. Ze dachten dat ze werden opgenomen. En ze dachten dat ze gevangen zouden worden, en dat ze vermoord zouden worden. Maar wat zei Moosa? Vol overtuiging. قال كلا Hij zei wel Nee. Inna Rabbi, met mij is mijn Heer, die zal ons leiden, die zal ons helpen. Moet je je voorstellen. Je ziet nu een vijand en vlak voordat zij komen, gaat de muur omlaag en je bent gered. Dus hij passeerde Nipt. En toen kwamen hun, Firaun en zijn volgers. Met rijdieren, met wat zij hadden. Precies toen zij in het midden waren... heeft Allah Ta'ala de zeeën weer bij elkaar gebracht. Wat gebeurde met Firaan? Wat gebeurde met Firaan? Verdronken toch? Maar voorheen zei hij... Wa -hadi -anharu tajri min tahti. Hij zei, dit zijn mijn rivieren. Kijk hoe Allah hem heeft bestraft. Jouw rivieren, daar verdrink je dan ook in. Als dat jouw rivieren zijn... Red jezelf dan. Dus dat is de bestraffing... in het niet gehoorzamen van de profeet... voor Fir'aun in het wereldse slechts... dat hij werd... vermoord door de zee, door de water. En daarin was hij verdronken. In de kabber, in het graf... zal hij ook worden bestraft. Ze worden elke ochtend en elke nacht... worden ze gevoerd... en geleid naar het vuur... En wa Ze zullen worden voorgeleid naar het vuur in de ochtend en in de avond. En is dat voldoende? Is dat genoeg? Nee. En op de dag der opstanding, en van een uur, zullen zij tegen hem worden gezegd: Fir'aun, voorwaar dit is nog Ergere bestraffing. Wat laat ons dit zien? Dit laat ons zien dat het heel gevaarlijk is. En de volledige. Ghassara, verlies. Is het niet volgen van de profeten. Want daarom zegt allah taala Inna arsalna ilaykum rasoolen shahidan alaykum. Kama arsalna ila fil'auna rasoolah. Allah vertelt ons, zegt, voorwaar. Wij hebben een boodschapper naar jullie gestuurd. Wie is deze boodschapper? Welke boodschap is naar ons gestuurd? Wie? Oh. Mohammed. Net als, zoals wij een profeet hebben gestuurd, Moosa, naar Fir'aun. En wat deed Fir'aun? Datgene wat we net hebben gezegd. Fa'asa Fir'aun al rasool, fa'aghadnaahu agdan wabila. Maar, Fir'aun was ongehoorzaam. Tegenover de profeet. Profeet Musa. Vervolgens strafden wij hem. Met de verschrikkelijke bestraffing. Dat is de bestraffing die jullie net hebben gehoord. Dat is, ja, juist. En de twee anderen in het graf. En op de dag des oordeels. Dus omdat hij hem niet gehoorzaamde. werd hij bestraft met een afschuwelijke bestraffing. Hoe zit het met iemand die de profeet Mohammed niet volgt en niet gehoorzaamt? Wie is beter, profeet Musa of profeet Mohammed? We zeggen: profeet Mohammed is beter omdat hij de laatste der profeten is. En hij zegt: Anna, Sayyidu seyid, Waladi Adam. Wala Ik ben de beste onder de zonen van Adam. Dit is omdat Allah hem zo heeft gemaakt. Maar de boodschapper, wij kennen geen onderscheid tussen de profeten. Dat betekent dat zij overal. Waar ze ook kwamen, de profeten met één boodschap kwamen. En ze waren broeders van elkaar. Dus als Fir'aun bestraft is, omdat hij de profeet Musa niet gehoorzaamde. Hoe zit het met profeet Mohammed die niet wordt gehoorzaamd? Dat die bestraffing, billah, nog vele malen erger is. En natuurlijk vorige week hebben wij uh, het ene en andere vermeld over... Uh, het belang van het volgen van de profeet. En uh, zijn profeetschap in het algemeen. En natuurlijk gaan wij uitgebreid in het tweede kopstuk. Gaan we praten over, of derde laatste. Gaan wij praten over de profeet in het specifiek. Zijn naam, zijn stam, waar hij geboren was. Het leven van, zijn, het, het leven van de profeet. Wat is verplicht voor de moslim om te weten over zijn profeet. Maar waar de messala hier om gaat... Is het volgen en het gehoorzamen van de profeet. En inshallah ta'ala, omdat er vandaag, dus and vandaag andere dingen op de planning ook staan, gaan wij volgende week door met onze gebruikelijke lessen. En mocht er vragen zijn over voorgaande lessen. Of uh, deze les, dan kunnen die gesteld worden, inshallah. Waarschijnlijk heeft iedereen honger. Wallahu alam sallallahu alayhi wa sallam